Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM op zaterdag 12 september 2020. We hebben geluisterd naar een heerlijk stukje muziek. Scott Rosner's Sunshine featuring Nick Lard Klaus, Gilbert Gabriel Paul Spencer... afkomstig van de cd World Dance, Spiritual Sounds from All Over the World uit 1998. Een prachtig stukje muziek om onze nazomer die aan staat te komen te beginnen. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort en we hebben weer een heel vol programma voor u. De techniek wordt vandaag verzorgd door Koor die ook uiteraard de muziek verzorgde. De redactie was van Gert van Kuik en de presentatie wordt gedaan door mijzelf Grooidongen. Het eerste uur hebben wij verschillende onderwerpen. De ontwikkeling op het plein. daar gaan we over praten met architect George Polman. Dan gaan we praten met Maaike Koper van de Partij van de Arbeid... over voornemens en voorbereidingen op de nieuwe raadsperiode, die eigenlijk al begonnen is. Dan gaan we praten over een onderzoek naar de leefomgeving in Zandvoort met Jeroen Troudes. En in de tweede uur hebben we nog heel veel spannende onderwerpen. We gaan praten met nieuwe bestuursleden van ZOO, dat is de moederorganisatie van deze radioomroep ZFM. We gaan praten met Theo van der Laan over de ontwikkelingen bij de HEMA. En met GroenLinks, Karim El Kabali over de voornemens en voorbereidingen op de nieuwe raadsperiode die ze daar aan het treffen zijn. Dan gaan we nu over naar George Polman. Goedemorgen. Goedemorgen Roy. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in deze uitzending. Dankjewel. Uh, en je hebt natuurlijk al een prachtig platform gekregen in de Zandvoortse kant. Uh, dus praat ons uh, even bij voordat ik mijn uh, vragen ga stellen. Oké, okay, dat is goed. Uh, nou, zoals je weet is er een vaststellingsovereenkomst uh, gekomen die goedgekeurd is door de gemeenteraad. Uh, daarin is besloten dat uh, de drie architecten samenwerken uh, op het Watertorenplein. Uh, onder supervisie van uh, AG Architecten. Bad Zandvoort is dan de projectontwikkelaar die uh, de kaart trekt. En uh, dat betekent dus dat we met een nieuw team uh, mensen aan tafel zitten. Uh, dat is in het voorjaar begonnen. We moesten natuurlijk even wennen uh, vanwege de corona. Dat ging allemaal via teams. Uh, er moesten allerlei adviseurs uh, aan tafel worden gezet. Bijvoorbeeld uh, voor de brandveiligheid, voor de installaties, voor de constructie, voor de bouwfysica. Ja. En ook de gemeente heeft uh, nieuwe mensen aan tafel gezet voor stedenbouw. En er is ook een Q-team die zich bemoeit met de uh, middenboulevard. Nou, die gesprekken hebben we opgestart uh, voor de zomer. En vorige week zijn we voor het eerst uh, fysiek ook uh, bij elkaar geweest. En uh, hebben de collega-architecten, uh, de Biaanse en Springtij, hebben ook uh, hun uh, uitwerking gepresenteerd. Okay, voor uh, zeg maar het concept voorlopig ontwerp. Dus dat is zeg maar de eerste stap om te kijken hoe we met z'n drieën uh, het plan nog mooier kunnen maken. Oké, okay, maar krijgen we dat dus, uh, dat uh, alle creatieve mensen van de drie architectenkantoren samen één ontwerp gaan maken? Of krijgen we een, uh, een verzameling van verschillende ontwerpjes bij elkaar? Ja, wat er uh, is besloten, dat er is gekozen voor het concept van Bad Zandvoort, zeg maar ons concept. Ja? Dat vandaar ook dat wij de supervisie hebben. Dat concept bestaat uit uh, parkeren op mijnvaldniveau, daarop een leefdeck. Met uh, vier uh, appartementenvilla's, zoals wij dat noemen. Ja. En uh, van die vier blokken wordt uh, het gedeelte aan uh, de zijde van de Hogeweg... door de Biasa uitgewerkt. Daar komt uh, sociale woningbouw. Uh, die differentiatie die is afgesproken met de gemeenteraad. Er is een uh, ja, nieuw beleid in de nieuwe woonvisie. Er is aandacht voor woningen, voor starters en voor ouderen. Uh, dus van... De woningen zijn dan 18 appartementen. Die komen dan in uh, het eerste deel. En dat sluit aan op de Hoge weg. Maar eigenlijk past dat ook wel goed omdat uh, de Biase meerdere dingen aan de Hoge weg heeft gemaakt. Dus je krijgt dan een soort van zelfsprekende overgang. En datzelfde is eigenlijk ook uh, het plan aan de kant van de Watertoren. Zoals je weet is uh, de Watertoren een apart uh, plandeel. Omdat dat niet eigendom is van de gemeente. Maar van de Watertoren Zandvoort-CV. En daar gaat uh, Springtij dus um, in het vierde blok een ontwerp maken. Wat dan aansluit op zijn toekomstige plannen voor uh, het gebied rond de Watertoren. Nou, dan haal je nog uh, de middelste twee blokken over. En die werken wij uit. Samen dus met die uh, parkeergarage en het leeftek wat er bovenop komt. Maar dan binnen dat grandeurconcept van uh, Bad Zandvoort. Oké. Okay. Uh, heel veel uh, mensen die ik uh, onlangs sprak uh, of die mij mail stuurden. Uh, al beloof ik in de krant dat er niet op, uh, per se op beantwoord. Die ja? vroegen zich af: van, uh, Goh, we dachten eigenlijk dat het nog steeds een integraal project is. Maar nu blijkt toch heel duidelijk dat uh, de Watertoren. Uh, een heel gezichtsbepalend. een totaal los project is. Dus die kan al eens van tien jaar duren. Ja, integraal. Uh, daarmee wordt dan bedoeld qua stedenbouw en ruimtelijke samenhang, dus qua ontwerp. Dus, dus vandaar dat uh, het blok van Springtij een soort brugfunctie gaat uh, zeg maar, uh, vormen. Maar um, natuurlijk uh, financieel en qua planning uh, blijf je dus de situatie houden... dat er dus twee uh, verschillende eigenaren zijn. Dus het zijn twee stukken grond met een verschillende eigenaar. En die hebben afgesproken zoveel mogelijk met elkaar in de pas uh, te lopen... Um, maar bijvoorbeeld uh, de Toren is een gemeentelijk monument. Nou, daar, daar is een andere procedure voor nodig en andere overleg om daar te komen tot een uh, goede invulling. Dus uh, die, het is een paralleltraject, um, maar het zal nooit 100% één uh, op één in dezelfde planning worden uitgevoerd. D dat begrijp ik, maar eigenlijk is het dus een compleet los project waar we hopen dat Springtij die brugfunctie qua vormgeving uh, doet. En wat er ook uh, gebeurt met de Watertoren, dat, uh, het plein gaat gewoon door. Uh, ja, je kan natuurlijk ook niet alles in één keer bouwen. Hè. Uh, er is ook uh, één beoogd aannemer, Vinkbouw. Uh, alleen ook qua capaciteit zal die een soort fasering uh, moeten maken... Ook al in verband met overlast voor de buurt, hè, aanvoer van uh, bouwmaterialen en uh, uh, zeg maar het bouwterrein, dat neemt natuurlijk ook ruimte in beslag. Uh, dus er zal een fasering in zitten. Alleen die integraliteit is niet dus um, uh, ook op het gebied van de financiën en uh, het gebied van de planning, maar dat is de integraliteit in ruimtelijke samenhang. En daar wordt wel degelijk uh, door het Q-team, de zedenbouwkundigen... en straks ook de Welz-commissie aandacht aan besteed... dat die plannen qua vorm uh, op elkaar aansluiten. Oké. Okay. En nou je dat uh, nu vertelt, uh, Vink Bouw doet wel meer in antwoord. Hoe wordt er uh, zo'n aannemer eigenlijk gekozen in een project als dit? Uh, nou, dat is dus het resultaat geweest van die vaststellingsovereenkomst. Ja. Uh, ik hoef je niet uit te leggen dat het een ja. Uh, ja, complex uh, proces was Zeker. met partijen die van uh, hele verschillende standpunten kwamen. Vinkbouw uh, nou, zat erbij als uh, aannemer ontwikkelaar voor Springkei uh, en er is toen gezegd van: nou, oké, okay, wat Zandvoort houdt dan de ontwikkeling en Vinkbouw uh, doet dan uh, de bouw. En uh, dat zijn principeafspraken en die worden nu allemaal uh, uitgewerkt. Oké, okay. uh, maar goed, we zijn uiteindelijk uh, jullie, uh, bij elkaar gekomen, hebben allemaal uh, handtekeningen ja. gezet en ja. zijn nu uh, van uh, nou, tegengestelde partijen een hecht team aan het worden. Ja, we oh, hebben ik. een kavelpaspoort gemaakt, dus we hebben zo goed mogelijk geprobeerd te omschrijven wat nou voor ons de belangrijke kenmerken zijn van uh, Bad Zandvoort qua vormgeving. En uh, uh, eigenlijk is het een soort uh, receptuur met ingrediënten. En die hebben we aan de collega's uh, meegegeven. En uh, de ruimtelijke samenhang, het concept, dat ligt ook al vast. Maar en binnen die kaders uh, worden dan uh, de verschillende plannen uitgewerkt. En natuurlijk ook binnen de woningdifferentiatie, die is afgesproken met de gemeente. Oké, okay. en dan is er een, een gewone vraag. Hoe verloopt de samenwerking nu? Ja, ik vind het. Uh, um, nou, als ik zeg boven verwachting, dat klinkt alsof je dan uh, nou. zeg maar uh, met angst en beven daar uh, tegenop hebt gezien. Maar we zitten prima aan tafel, gewoon heel professioneel. En uh, ik moet zeggen, het is ook allemaal wel duidelijk afgebakend. Hè? Dus je, als iedereen gewoon zijn eigen plek heeft en de kaders die zijn duidelijk, dan heb je natuurlijk ook uh, ja, weinig kans op uh, misverstanden en meningsverschillen. Dus tot nu toe gaat die samenwerking heel goed. Uh, ik moet zeggen, het is een heel groot team. Um, ik weet niet of je daar iets bij kan voorstellen. Hè, maar alle adviseurs, ik noemde ze net al... Uh, ja, die hebben natuurlijk ook een behoorlijke stempel in de pap. Uh, alleen al constructie. Um, die blokken die worden allemaal op hetzelfde onderbouw neergezet. Hè, die garage, dus qua constructie. ...moet je heel veel uh, op elkaar afstemmen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met kosten. Dus uh, de ontwikkelaar, de aannemer, de architecten, de constructeur... ja, ...die worden gedwongen uh, in positieve zin om heel nauw met elkaar samen te werken. Omdat uh, wat de een doet heeft consequenties voor het ander... ...qua vorm, qua budget, uh, qua constructie. Nou, dat kan je ook voorstellen dat dat geldt voor de installaties... Wat voor installatieconcept kies je? We proberen nu een gemeenschappelijke warmte koudopslag te doen, omdat dat het meest energiezuinig is en het meest efficiënt. Dus uh, je krijgt een centrale technische ruimte. Vandaar komen leidingen uh, met het hete water en in de zomer ook het, het koele water naar de, uh, de villa-blokken. En uh, dat moet allemaal natuurlijk qua tracé's met elkaar worden afgestemd. Nou, de nutsbedrijven, die vinden daar iets van. Uh, je hebt een bepaalde grondbalans, dus het hogeheime Rijnland, uh, die vindt daar iets van. Uh, dus we hebben hele intensieve gesprekken met heel veel partijen, uh, om te zorgen dat alles goed op elkaar is afgestemd. Dit is, klinkt wel als het uh, ultieme polderproject hier in Zandvoort. Uh, alle partijen bij elkaar aan tafel, iedereen die in goede harmonie naar hetzelfde eindresultaat moet streven. Ja, um, kijk, je hebt natuurlijk tegenstrijdige belangen. Um, alleen wel bij de gemeente. Ik zeg wel eens uh, gekscherend, uh, de gemeente is een uh, veelkoppig monster. En daarmee bedoel ik dat je bij de gemeente allemaal verschillende afdelingen hebt. Die, die hun eigen, vanuit hun eigen vakdiscipline ergens iets van vinden. Dus bijvoorbeeld een, een stedenbekundige en een Q-team die zeggen ja, kunnen er niet wat minder parkeerplaatsen komen? Want dat komt ten, uh, ten goede aan de ruimtekwaliteit. kwaliteit. En uh, een andere afdeling bij de gemeente zegt van nee, we willen juist meer parkeerplaatsen, want uh, er verdwijnen er en dat moet worden gecompenseerd. En bovendien parkeerplaatsen leveren ook geld op. Nou, uh, dat zijn processen, ook binnen de gemeente. Uh, en daar moeten de mensen elkaar in uh, zien te vinden. En ja, dat is inderdaad poleren. Uh, nou, dat ja. komt omdat we hier met z'n allen natuurlijk met heel veel mensen in een kleine ruimte zitten. En iedereen die uh, probeert er het beste van te maken, maar hij heeft er gewoon een ander uitgangspunt. Ik hoop niet een te kleine ruimte in deze tijd van anderhalve meter, want dan gaat het niet passen. Ja. <laughs> nou ja, we hebben gelukkig een hele grote vergaderruimte o, bij ons op kantoor. En um, daar hebben we dit met, met iets van twaalf mensen keurig op anderhalve meter van elkaar gescheiden. dus dat ging goed. Maar zou het eigenlijk niet zo moeten zijn dat de gemeente een projectteam uh, vaststelt... waar al deze partijen uh, bij elkaar komen? Dat je niet met verschillende afdelingen moet praten... omdat je één overeenstemming bereikt en dan vervolgens de andere het weer niet goed vindt? Dat kost nou, jullie ook allemaal het, tijd. Er is zeker een centrale regie bij de gemeente. Dus is dus een uh, projectteam. Waar dan van onze kant ook de ontwikkelaar uh, aanschuift. Dus die stemmen dat af. En die moeten het allemaal opleiden. Maar dat neemt niet weg dat je binnen de gemeente ook uh, verschillende instanties hebt met een verschillende insteek. Ja. Uh, ik kan een ander voorbeeld geven... wat wel interessant is... Uh, omdat dat heel actueel is... de wateroverlast in Zandvoort. Ja. En we weten allemaal dat het dorp... Uh, ja, ook rond het museum... de ADMZ dat we gebouwd hebben... daar hebben we extra op gelet... dat alles goed uh, net iets hoger ligt... en, en, en een fundering met uh, gestort beton... dat je geen water uh, naar binnen kan krijgen. Er is enorm veel wateroverlast in Zandvoort. Nou heb je hier een, een nieuw project... En dan zegt de gemeente, we hebben een nieuw beleid. Dus het regenwater, wat uh, daar in dat project uh, natuurlijk naar beneden komt... Okay. moet niet meer worden afgevoerd op de riolering, want die is al uh, overbelast... maar moet worden geïnfiltreerd in de grond. Uh, nou, dat is dus een, een nieuwe eis die eigenlijk in het prijsvraagtraject niet uh, aan de orde was. Dus dat betekent dat wij in de technische uitwerking moeten gaan kijken... met infiltratie, karpen, trappen, Um, ze noemen het, um, je had het net al voor polderen, maar een term uh, is ook een polderdak. En dat betekent dat je het water op het dak opvangt en dan geleidelijk uh, naar beneden uh, laat doorsijpelen om de capaciteit van de riolering zeg maar, vertraagd te belasten. Dus dat zijn uh, ja, nieuwe inzichten die helemaal legitiem zijn, want er is wateroverlast in Zandvoort... maar die je dus in dit stadium uh, aan de voorkant moet oplossen binnen je project voordat je het verder kan uitwerken. Dat was een hele heldere en duidelijke uitleg. We begrijpen dat het uh, altijd meer voeten in de aarde heeft... en liefst in de droge aarde... Uh, dan dat we uh, hadden kunnen bedenken. Uh, ik ben van overtuigd dat dit nog vervolgd wordt... in een uh, vervolginterview. Ja, er valt heel veel te vertellen... en uh, ik hou uh, jullie met uh, veel plezier op de hoogte. We hebben de website badzandvoort.nl... Nou, die wordt overspoeld door aanvragen... dus daar zullen we binnenkort ook met een uh, nieuwsupdate uh, komen... Maar we merken gewoon, er is ontzettend veel uh, belangstelling in het dorp. En een enorme behoefte aan goede woningen. Uh, heel divers qua, qua vraag die we binnenkrijgen. Dat ongetwijfeld. Maar ook dit soort dingen zijn uh, leuk voor luisteraars, denk ik, om te horen. over het zit met het water en dat soort dingen. Dus we liggen ja. een, een regelmatige update. Dat is prima. Dank Dankjewel. Ik wens jullie heel veel succes met elkaar aan tafel op de anderhalve meter. En uh, uh, tot binnenkort. Oké, okay, fijn weekend. Fijne dag, dag George.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 ...hebben we geluisterd naar The Drifters... ...Tie a Yellow Ribbon round the All Oak Tree uit 1987. En de echte muziekkenners weten natuurlijk dat het origineel uit 1973 was... ...van Tony, Orlando en Dawn. En aan de telefoon hebben we nu Maike Koper van de Partij van de Arbeid... ...als het goed is. Goedemorgen, Roy, ja. Goedemorgen. Um, ja, we zijn natuurlijk weer heel benieuwd. We hebben net een uh, hele lange raadscommissievergadering gehad. Ja, zeg dat, ja... <laughs> Ja, maar er stonden ook wel hele belangrijke punten op. Dus uh, ja. er is ontzettend veel gebeurd. Ja. Nou, ja. en uh, daar ben ik heel benieuwd hoe de Partij van de Arbeid zich uh, voorbereidt op deze nieuwe raadsperiode voorbereid heeft uh, en zich gaat profileren een beetje met de verkiezingen in het achterhoofd. Ja, nou, de, de, de, de verkiezing is inderdaad uh, over twee jaar. Maar uh, volgens ons uh, moeten we vooral nu aan het werk. Dus dat zal ook onze profilering zijn. En dat is ook uh, de, de manier waarop we er van mede van instaan. We willen ontzettend graag onze schouders eronder zetten. En daarom hebben wij ook als Partij van de Arbeid uh, uh, gekozen... om de uitnodiging van de informateur toen uh, aan te pakken... en om te zetten in concrete afspraken. Wat kunnen we nou... Uh, met elkaar deze periode, we hebben toch nog anderhalf, twee jaar. Al komen de verkiezingen eraan. Wat kunnen we nou doen om concreet zaken af te maken? Want we hebben nu coronatijd erbij. Maar afgezien daarvan hadden we al hele grote opgaven... op het gebied van welzijn en zorg en wonen en werk en inkomen. En de zorg voor onze inwoners is wat dat betreft alleen maar groeit nu met corona. Want je weet niet wat er aan werkloosheid en... Uh, ...het uh, verder nog op ons afkomt deze winter. Dus uh, schouders eronder en aan het werk. En uh, wat dat betreft zijn wij heel praktisch. We, uh, we bekijken elk voorstel, uh, uh, zetten we af tegen ons verkiezingsprogramma... ...de zes speerpunten die we hebben. En ik noemde er nu al een paar. En daar hebben we ons ook in het coalitieakkoord heel erg sterk voor gemaakt. Hoe kun je nou vooral prioriteiten stellen zodat er iets afkomt? Want we kunnen wel van alles willen, maar we moeten vooral heel praktisch uh, aan de slag. En daarom hadden we ook nu wel een hele lange raadscommissie, uh, uh, want er stonden een behoorlijk aantal punten op de agenda. Die komen rechtstreeks uh, ook voort uit de afspraken die we of eerder in het raadsprogramma hebben gemaakt, maar vooral ook die we in het coalitieakkoord hebben gemaakt. En dat, uh, nou, daar zijn we blij mee, dus daar gaan we uh, mee aan de slag. En we zijn uh, ook vooral blij met de manier waarop uh, voor ons was bestuurstijl. Echt een heel belangrijk punt. En daar hebben we het de vorige keer hier op de radio over gehad. Wat versta je daar nou onder? Nou, vooral dat mensen mee kunnen doen met wat wij hier beslissen in het raadhuis. Dus dat we eerst de input ophalen. En, en dat we daar ook voor openstaan. Dus het eerste concrete punt is al dat het college spreekuren gaat houden. Nou, dat is een van onze punten waarvan we denken... nou, dat is fijn dat dat op zo'n korte termijn meteen, meteen is geregeld. En, uh, en zo willen we verder gaan. Dus dat zag je ook in de commissie. Uh, de cultuurnota. Uh, de krocht hebben wij ons sterk voor gemaakt. Ja. Dat, dat, uh, dat dat snel gaat gebeuren. En dat moet ook binnenkort terugkomen. Woningbouw. Deze woningvisie en sociale woningbouw. Uh, nou, dat maakt de Partij van de Arbeid zich heel erg sterk voor. En we hebben daar ook een amendement toe ingediend... Eh, omdat de discussie vaak over gaat: woningbouw kost een hoop geld. Hoe moeten we dat nou doen? Nou, daarom hebben we eh, gelukkig de meerderheid gekregen in de Raad... om daar een fonds voor in te stellen, 2 miljoen... om te kijken dat als je woningbouw pleegt... en het is op een punt dat je er financieel niet uitkomt... laten we nou kijken hoe we dan met elkaar daar ook geld in kunnen stoppen... zodat je het kan realiseren. Dat je vooral aan de slag kan. Dus zo willen wij dat graag heel graag doen en vooral ook uh, uiteraard met, uh, met, met onze inwoners van participatie. Onze stelling is participatie kan altijd, maar daar moet je, uh, daarvoor moet je de deur uit, je moet het opzoeken. En je moet mensen ook de gelegenheid geven om met ideeën te komen en dat ook vooral welwillend uh, uh, uh, in overweging te nemen. Dat betekent niet dat je de boodschap um, de wijk in stuurt van jongens, jullie mogen het allemaal zelf uitmaken, want we hebben natuurlijk wettelijke taken. Hè? Ik bedoel, uh, de discussie over parkeerterrein Zuid en een onderzoek naar zonnepanelen, ja ik begrijp heel best dat uitzicht belangrijk is. Dat vonden we ook van de windmolens op zee, maar tegelijkertijd hebben we een duurzaamheidsopgave en dan moet je met elkaar eerst eens onderzoeken. En waar kan je dan wel die energieopgave in de regio kwijt enzovoorts. Nou, dat is onze stijl. In, uh, in een notendop. Nou, dat is een nee, aardige... Ik kan, hier no <laughs> ik kan er nog een, nog een uur over praten, dat ik. Ja, ik wou ja, dat zeggen, want ja. het is best wel, wel aardige notendoppen dat woorden. Ja. Um, ik heb er wel een, natuurlijk meteen een vraag erbij. Kijk, er zijn allemaal voornemens. Heel veel mensen zijn uh, kritisch op de politiek. Ze zeggen, ja, het zijn allemaal prachtige voornemens. Iedere keer als er iets nieuws komt, een nieuw college of een nieuw akkoord... Ja. gaan we weer allerlei leuke dingen beloven aan elkaar. Uh, maar hoe zorgen we dat het dan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt... Dat het ook ja. gebeurt in die anderhalf twee ja. jaar. Ja, maar dat is terecht hoor. We, wil, uh, we moeten vooral niet blijven praten. En dat is ook echt een van onze stellingen. We oh. moeten vooral uh, aan de slag. En dat betekent ook dat je prioriteiten moet stellen. Er staan hele grote projecten staan er op, de, uh, op de lijst. Maar je moet vooral de eerste zaken afmaken. Nou, we hoorden net al uh, over het water door de plein. Uh, daar, daar gaat in ieder geval. Uh, Gaat uh, de, de schop binnenkort in, in de grond. Dat geldt ook voor wat we nu aan spelregels uh, op de agenda hadden. Dat klinkt misschien een kleine stap. Het zijn ook altijd kleine stappen. Maar uh, we hadden een uh, woonvisie uh, vastgesteld uh, dit jaar. En in de woonvisie gezegd 30% sociale huur. 40% middelduur of middelduur, de, of middelduur de koop, de huur en uh, koop. Uh, en vervolgens, hoe ga je dat nou uitwerken? Nou, als je dan... ...daar concrete spelregels aan verbindt... ...zodat je niet elke keer die discussie hebt... ...bij projecten van... Uh, uh, ...en waar hebben we het nou over... ...en doen we nou wel 40%... ...maar daar moet je dus vanaf met elkaar. Dus ons verzoek was dan ook aan het college... Kom, ...kom met de nota... ...met concrete zaken... ...en op het moment dat we dat hebben vastgesteld als raad, ...dan kun je de volgende keer zeggen... ...dit was onze visie... ...dit zijn onze spelregels... ...voldoet het eraan... ...kom op, dan gaan we nu verder... Dat vind ik heel erg mooi. En dat denk ik heel veel andere mensen met mij. Maar dan hoor ik ook weer... Ja, ik krijg nogal wat brieven op mijn columns binnen. En dan krijg ik ook weer iemand in die zegt... Van, ja, maar ja, er wordt, wordt nu in principe afgesproken. En dan wordt weer gezegd... Ja, dan compenseren we die woning en dan wel weer in het volgende project. En dan nee, maar dat, dat ja. misschien weer veel te duur. En dan gaan we daar weer zeggen... Ja, maar dat willen we niet opbrengen, want nee. dat is te veel. Nee, ja, sorry dat ik je wilde onderbreken, want ik was gelijk enthousiast op dat punt. Uh, nee, ja, maar dat, zo moet het dus niet. Dat ben ik helemaal met de berichtschrijver eens. Dus we, we hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we niet elke keer bij elk project die 30-40 verdeling ter discussie stellen. Maar we hebben wel afgesproken, we vinden het badhuisplein met de opgave van ook een hotel en dergelijke. Daar zijn partijen die zeggen, wij vinden dat het daar geen sociale woningbouw is. Dat project moet anders zijn. En wij hebben als Partij van de Arbeid gezegd... dat is prima als je hem daar niet wil. Maar dan stellen we nu vast waar we hem wel gaan compenseren. En dan houden we erover op. Ik zeg het even plat. Maar dat is dan wel hoe je met elkaar om moet gaan. Je moet daar gewoon een concrete afspraak over maken. Dan krijgt de partij die zegt... Ik wil, of de partij en ik wil het op het badhuisplein zo... krijgt ze zin. En wij met onze 30% badhuisplein en entreegebied bij elkaar opgeteld en dan in het entreegebied hebben dan ook uh, de uitvoering van de woonvisie. En dan houden we op met het telkens ter discussie stellen. Dus ik ben het roerend met de briefschrijver eens. Daar, zo moeten we het ook doen. Dit klinkt als een hele geruststelling. Uh, ik, denk dat, uh, ik hoop dat de briefschrijver ook luistert vandaag. Ja. Want uh, het is vaak als iets uh, in, de, in de raadscommissie besproken wordt als mensen überhaupt al volhouden om uh, zoveel uur uh, dat te volgen, ja. dan is het niet altijd helemaal duidelijk... wat er precies uitkomt uh, in een korte samenvatting. Ja, dat komt ook door de dubbele functie van zo'n commissie. Aan de ene kant ben je onderling als de politieke partijen zeg je tegen elkaar wat je wil. Maar je hebt ook nog een aantal vragen over het stuk aan het college. Van, uh, en wat bedoelen jullie hier nou precies mee? En dan kunnen het soms wel eens uh, lange vergaderingen worden. Nou, ik moet zeggen, drie avonden was op pittig. Ja, het is... Uh, ik kan me voorstellen dat de luisteraar het dan uh, ja, lastig vindt om het uh, allemaal om er wakker bij te blijven soms. Ja, ja dat uh, heb ik zelf ook wel eens last van uh, als ik mijn kolom aan het grijs ja, Maar ja, dat heeft dan te maken met de vragen die je aan elkaar stelt eerst. Want daar zo dient de commissie ook en in de raadsvergadering is het de bedoeling dat we dan klip en klaar de daar de uh, uh, besluitvorming over doen. Ja. En niet verdragen. Dat is de bedoeling. Daarom heb je ook al die vragen. Om te zorgen dat het duidelijk is dat je dus ook die besluitvorming kan doen in de Raad. En, uh, en niet zegt van, doe het mij maar de volgende keer. Want dan zijn we het op de lange baan aan het schuiven. En dus, dan komt er nooit iets klaar. Dus eigenlijk zijn ja. de commissievergaderingen in, uh, in Zandvoort dus uh, bijna belangrijker dan de raadsvergaderingen. Dat zou eigenlijk aftikvergaderingen moeten zijn. Als het goed, goed is wel, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dat is heel uh, goed om te weten. Ja. Dus als we toch maar weer de volgende keer uh, drie jaar van achter elkaar luisteren dan. <laughs> Nou ja, goed. Het, wa het waren ook belangrijke punten. Hè? Want ook uh, de, de, de najaarsnota die geeft ons financiële stand van zaken. Maar ook de oprichting van het coronafonds. Waardoor we ook. Hè, wij verwachten dat er als het gaat om schuld- en, en, en armoedebeleid. en inkomens terugval. We verwachten dat er nog een hele opgave aankomt voor onze, voor onze inwoners. Dus je moet wel zorgen dat je daar. Wij zitten gelukkig in de positie. dat we dankzij de verkoop van de Neco gelden uh, een fonds kunnen oprichten. Zowel voor ondernemers als uh, voor onze inwoners. En dat moet je natuurlijk goed gaan gebruiken. Maar daarvoor moet je die eerste stap... formeel vaststellen dat je dat gaat inzetten. Ja, dat moet dan ook natuurlijk even gebeuren. Dat zijn ook de praktische zaken die je met elkaar moet regelen. Ja. En de cultuurnote stond op de agenda. Nou, dat is voor de partij van de Arbeid ook echt een heel belangrijk punt. We hebben de vorige keer de krocht in ieder geval de, de, de slinger gegeven... van dat gaan we echt nu uitvoeren. En dat geldt ook voor een cultuurnota. Uh, we hebben uh, denk ik in coronatijd heel goed kunnen zien... Hoe, uh, hoe, wat een verarming het is als cultureel leven helemaal stilstaat. Als er nergens meer optredens zijn. Als je niet bij elkaar kunt komen om, om van muziek te genieten. Uh, iedereen zit in zijn eigen huis de film te kijken. Maar ja. dat gezamenlijke mis je toch. Tenminste, ik heb het verschrikkelijk gemist. En ik neem aan dat er de, uh, met mij nog vele, vele andere mensen die signalen hebben ook gekregen. Dus wij moeten met elkaar wel zeggen: jongens, dit is zo belangrijk. Daar moeten we beleid voor maken. En daar moeten we ook, ook geld aan uh, gaan aan hangen. Want dat is ook onze toekomst. Dat Zandvoort er goed uitziet. En dat ze hele goede zaken hebben. En mooie optredens. En leuke evenementen. Waar we met elkaar van kunnen genieten. Vooral als het weer een beetje zonder die uh, anderhalve meter afstand kan. Ik denk dat veel mensen dat met je eens zijn. Ik heb nog ja. een andere laatste vraag. Je had het over participatie. Ja. Um, en... Um mensen, waaronder ik zelf, hebben gemerkt dat er heel veel participatiebijeenkomsten overdag plaatsvinden. Bijvoorbeeld ja. om half drie of om drie uur. Ja. Uh, en ja, uh, velen van ons mogen gelukkig bereizen dat ze nog een baan hebben en uh, ja. moeten werken om uh, rond te komen. En die kunnen dan dus niet mee participeren. Nee, maar dat kan dus ook niet. <coughs> ik bedoel, ik, de, de, de participatiebijeenkomsten kunnen niet binnen kantooruren plaatsvinden. Want dat, uh, dat is niet de bedoeling. En uh, daar ben ik het helemaal mee eens dat dat niet, niet de bedoeling is. Overigens staat er in het coalitieakkoord ook dat we met elkaar gaan uh, trachten... om uh, wat meer digitale platforms en enquêtes in het leven te roepen... zodat mensen vaker hun mening kunnen geven over zaken. Maar participatiebijeenkomsten moeten gewoon per definitie toegankelijk zijn. En dat betekent dat de meeste mensen werken overdag... Ook degenen die in wisseldiensten werken, die hebben vaak in de middag juist of het start van hun baan of het einde van de baan. Dus dan is toch de avond uh, de, de beste, uh, beste plek om die bijeenkomst te houden. Daar ben ik het mee eens. Ja. Dus daar moeten ze we echt wel even wat aan doen. Nou, fijn. Ik ben blij dat het allemaal weer opgepakt wordt. Uh, ja. Bedankt voor dit uh, openhartige gesprek. Jullie bedankt. En uh, hopelijk tot uh, binnenkort, want er zijn zoveel dingen te doen. Dus moet ook regelmatig geüpdate worden, denk ik. We zijn, aan, aan, we zijn hard aan het werk, dus we komen er graag over vertellen. Oké, okay, dankjewel. En een hele fijne zondag, zaterdag nog. Dan, dankjewel, jij ook. Dag. Dag.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 was Buddy Holly met I'm Gonna Love You Too, en de muziekdivers zullen vast denken ik ken alleen maar de rockversie van Blondie, maar Buddy Holly schreef dus het origineel al in 1958, 20 jaar eerder dan de versie van Blondie. Buddy Holly was op 16-jarige leeftijd als semi-professioneel muzikant en kwam om het leven bij een vliegtuigongeluk toen hij 22 jaar was, en optrad met zijn band in een afgelegen gebied in Noord-Amerika. Die piloot van het vliegtuigje was ook 22 jaar oud. Hij had geen ervaring met het type vliegtuig of weinig en las de instrumenten verkeerd waardoor het ongeluk plaatsvond. Een groot verlies voor de muziek, maar gelukkig kunnen we nog steeds genieten van alles wat Buddy Holly heeft geschreven. En we gaan dan nu praten over de omgevingsvisie uh, van Zandvoort, in Zandvoort, op Zandvoort, door ons allemaal. Uh, alles wat goed is, heb ik aan de telefoon. Ja, aan de telefoon uh, Jeroen Zouders uh, van de gemeente. Oké, okay, perfect. Dag Jeroen. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen nog. Uh, heel fijn. Is, Zandvoort is druk in de weer met de nieuwe omgevingswet. Ja. Um, en ja, heel veel mensen die denken natuurlijk... wat is de omgevingswet? Is dat de, de omgeving van Zandvoort? Of is dat juist in Zandvoort zelf? Uh. Ja, uh, ja, de omgevingswet, ja, de omgevingswet is, is, is veel groter dan iets wat landelijk op dit moment uh, speelt. Eigenlijk uh, wordt er een hele grote nieuwe wet uh, ingevoerd met het idee om... Uh, uh, uh, ontwikkeling in onze eigen leefomgeving uh, makkelijker, uh, sneller uh, mogelijk te maken. En uh, ja, onderdeel daarvan is uh, dat we een omgevingsvisie gaan uh, maken. Uh, wat eigenlijk zoveel is als een uh, toekomstvisie voor uh, ja, de, uh, onze aller, uh, uh, leefomgeving, in dit geval dus in, uh, in Zandvoort. Dus uh, hoe gaan we wonen, uh, werken, uh, recreëren, bewegen uh, tussen nu en pak een beet uh, 2040. Juist. Uh, en dan uh, nou komt zo'n visie tot stand. Maar we hebben natuurlijk allemaal gekozen ja. mensen in de gemeenteraad die dat namens ons kunnen doen. Maar ja. ik heb begrepen dat het dus niet helemaal de bedoeling is dat alleen maar de gemeenteraad zich daarmee bezighoudt. Nee, nee. Als we dat op die manier zouden doen, dan uh, denk ik dat hij er heel erg verkeerd gaat. Oké. Okay. Die... Wat een vertrouwen. Nou, die... <lacht> oh, nee. <lacht> nou, op een heel andere manier eigenlijk. Oké. Okay. Natuurlijk is het zo dat de gemeenteraad de omgevingsvisie uiteindelijk uh, vaststelt, want de gemeenteraad is daar, uh, nou ja, is, zijn, daar zitten inderdaad de mensen in die uh, voor ons uh, gekozen zijn om dat te doen. Alleen, ja, die omgevingsvisie die moet van ons allemaal zijn. Hè? Het gaat over hoe wij, ik zei net al, met, met z'n allen wonen en hoe wij met z'n allen uh, uh, bewegen uh, welke voorzieningen we in Zandvoort uh, nodig hebben. Um, ja. En dat betekent dus eigenlijk alleen maar dat je die omgevingsvisie alleen maar kan uh, uh, maken. Ja, samen met uh, de mensen uh, in Zandvoort en Bentveld. Dus uh, ja, ieders, ieders, ieders kennis van het dorp, ieders ideeën daarbij. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk om, uh, om uh, die omgevingsvisie tot stand te brengen. Kijk, wij gaan hem ook niet helemaal uitvoeren. Dus dat zullen we ook samen met iedereen moeten doen. Ja, en, maar iedereen mag er dus aan bijdragen. Want dan krijg je natuurlijk ja. wel heel veel verschillende meningen en discussies op microniveau ja. met elkaar... Nou ja, dat is natuurlijk ook een moeilijkheid, dat is ook het ingewikkelde en ook het leuke natuurlijk van zo'n zo traject. Uh, hij, gaat, hij, hij raakt aan heel veel onderwerpen. Het gaat over duurzaamheid, het gaat over uh, hoe gaan we om met uh, de vergrijzingen, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de openbare ruimte, hoe, hoe, hoe gaan we om met uh, bewegen enzovoort. Dus hij raakt aan, aan ongelooflijk veel onderwerpen en dat betekent inderdaad ook ja, dat je daar vanuit heel veel verschillende invalshoeken naar kan kijken en ook dat uh, dus, uh, ja, je daar ongelooflijk veel verschillende meningen over kunt, uh, kunt hebben. En het is dus aan ons en aan iedereen om ja, juist daarover met elkaar in gesprek te gaan. Kijken ook hoe je verschillende standpunten, onderwerpen, ideeën bij elkaar kan brengen. En hoe je ja, eigenlijk op die manier tot een samenhangend verhaal uh, komt, dat is waar we naar op zoek zijn. En uh, ja, Dan gaat het dus juist eigenlijk om, het, uh, ja, om, om, om te horen wat er allemaal speelt. En juist om die veelheid van, uh, van mening. En dat is ook wat het verhaal uiteindelijk wel even beter maakt. Oké, okay. en nu heb ik begrepen dat er ook een soort uh, clubje is ontstaan van, uh, zal ik maar zeggen, superdeskundige Zandvoorters. Ja. ja, we gaan een aantal dingen doen. Uh, we, hebben, we hebben al een heel aantal dingen gedaan. Misschien is het goed om dat ook nog even te vertellen als het mag. Dat uh, denk in ik wel. Slot voordat de corona-epidemie uh, uh, begon, hebben we uh, een uh, aantal uh, nou, grote bijeenkomsten georganiseerd uh, in een Zandvoort in het nieuwe museum... Uh, een heel aantal mensen al heeft, heeft meegepraat. Nou, toen kwam corona, ja, toen werd het allemaal een beetje ingewikkelder natuurlijk. En nu kunnen we dat gelukkig kunnen we dat allemaal weer, weer oppakken, digitaal nog wel. En, en we hebben gezegd, nou, we gaan weer een aantal uh, brede bijeenkomsten organiseren dit najaar. Maar wat we ook gaan doen, is dat we een oproep hebben gedaan aan uh, landvoorters. Uh, uh, uh, met als idee, nou, als je nou bijzonder... Uh, uh, ...bekend bent met bijvoorbeeld het thema ruimte... ...of je bent uh, expert op het gebied van duurzaamheid... ...expert op het gebied van mobiliteit. Uh, nou, en je vindt het interessant om met ons mee te praten... Uh, nou ja, ...meld je dan. En hier hebben we een, uh, ja, wat we noemen een expertgroep geformeerd... Uh, ...met inderdaad deskundige zantwoorders... ...deskundigen op een van de thema's uh, van de omgevingsvisie. En daar uh, gaan we volgende week uh, mee in gesprek uh, over waar we nu staan... Uh, nou, willen we horen wat mensen ervan vinden, dat, mensen, uh, dat die mensen belangrijk uh, vinden. En hopen we op die manier dus ook weer een stapje verder te komen. Dus uh, echt, echt wat hele specifieke gebiedskennis en inhoudskennis uh, extra in die omgevingsvisie te brengen. En als dit nu nog ja, een luisteraar aanspreekt, uh, kan die zich nog aanmelden? Uh, zeg... Altijd, altijd. Oh. Is het niet voor deze bijeenkomst, dan ben ik ongelooflijk geïnteresseerd in, uh, ook weer voor een volgende bijeenkomst. Dus als mensen zich aanmelden uh, via het e-mailadres uh, omgevingsvisie .nl. Dan, uh, nou, dan uh, komen die mensen op de lijst en dan uh, krijgen ze uiteraard ook een uitnodiging voor uh, de komende bijeenkomsten. Zeker. Oké, okay. nou dat is heel fijn om te horen. En wordt er ook bekendgemaakt wie er in het expertgroep uh, zit, in het kader van de transparante democratie? Um, ik heb daar geen enkel probleem mee, dat uh, moet ik dus... dus uh, uh, ik niet dat ik de lijst nu voor me heb liggen, dat ik het allemaal nu voor wil gaan nee, lezen. Nee, dat hoeft niet, maar, niet, niet, niet <laughs> 18, 19 na op te gaan doen, want dan zijn we door de centen. Nee, dat heen. lijkt mij ja. ook, dat is niet zo interessant. Maar uh... ja hoor, dat is geen enkel probleem natuurlijk. Dat is uh, als die mensen vast voor die mensen ook geen probleem is. Uh, voor mij in ieder geval niet. Nou ja, ik denk als je je oproept om namens eens wat te zeggen. Dat, dan, dat uh, lijkt mij ook. Dan kun je niet zeggen: want ik wil anoniem dat doen. Dat is best nee, dat wel dat, heel dat, verdacht. Daar kan ik me veel bij voorstellen. Dus uh, nee hoor, we hebben helemaal niks te verbergen. Sterker nog, we willen juist graag uh, in alle openheid uh, met iedereen het gesprek aan. Dat is het allerbelangrijkste. Maar die omgevingsvisie, even wat ja. onderwerpen die er nou in passen. Nou, het over vergrijzing. Nou ja, dat, dat zijn dingen waar je niks ja. aan kan doen, want dat gebeurt gewoon op een natuurlijk proces. We worden ja. allemaal ouder. Uh, ja. Uh, maar uh, gaat het dan bijvoorbeeld over uh, voorzieningen oh. voor uh, ouderen of gaat het om parkeerplaatsen? Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. We hebben, we hebben vijf thema's hebben we in de omgevingsvisie uh, uh, geïdentificeerd. We hebben die uh, op, vormgegeven in een uh, zogeheten schijf van vijf. Uh, een beetje een analogie van uh, de schijf van vijf van gezond eten van vroeger, oh ja. die we allemaal nog kennen. En we hebben gezegd, nou ook voor de omgevingsvisie uh, van Zandvoort zou je uit kunnen gaan van een schijf van vijf. Met vijf thema's. Het thema ruimte. Nou, wat is de ruimte voor allerlei nieuwe ontwikkelingen die we willen? En hoe zorgen we ervoor dat de ruimte en de openbare ruimte die we nu hebben... dat de kwaliteit daarvan behouden blijven? Uh, economie. Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, de economie van Zandvoort versterkt? Nou, het maakt bijvoorbeeld versterken van de jaarrond economie... is al wat langer een uh, belangrijk thema voor Zandvoort. Uh, thema samenleving. Inderdaad, hoe gaan we om met vergrijzing? Uh, u zegt terecht, vergrijzing, dat gebeurt je... Maar het kan natuurlijk wel heel veel betekenen voor de manier waarop die openbare ruimte inrichten. Als uh... we met z'n allen meer, nog meer elektrisch gaan fietsen. Ja, zeg, dat betekent misschien iets voor de manier waarop de fietsbaan inrichten. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Uh, duurzaamheid. Uh, klimaatadaptatie. Nou, we hebben het ook afgelopen jaar een paar keer gezien dat er flink veel regen viel in Zandvoort. Dat er flink veel wateroverlast was. Nou, hoe ga je daarmee om? Uh, weet omdat het dorp ook best wel verhard is. De energietransitie. Hè? De transitie naar de duurzame energie. Uh -huh. En de laatste, is, uh, de vijfde, is ja, mobiliteit. We zijn het al parkeren, maar ook uh, sowieso bewegen, uh, auto, fiets, uh, OV. Dus een hele brede scala aan uh, hoe zorgen we ervoor dat uh, Zandvoort uh, ja, bereikbaar, maar ook leefbaar is uh, natuurlijk uh, voor iedereen. Uh, hoe, hoe organiseren we onze mobiliteit? Dus uh, die, vijf, uh, die vijf thema's. Nou, dan dan we een, een aanvullende vraag Dus deze thema's. Hoort, ja. Het gaat ook ook heel belangrijk voor de toekomst van Zandvoort. Uh, nou, we weten dus allemaal, in Nederland wordt de AOW betaald door de mensen die nu aan het werk zijn. Dus als wij AOW hebben, moet die betaald worden door mensen die straks aan het werk zijn. Ja. Um, en dus uh, de jongeren, hoe worden de jongeren uh, betrokken bij, in deze participatie? Want ik, ik merk zelf dat je heel vaak ziet dat er overal mensen aan het praten zijn. Dat het zijn of gepensioneerden ja. of mensen die al twintig jaar ervaring hebben en daarom kunnen zeggen wat ze willen zeggen. En dat ja. de mensen die het straks allemaal moeten doen... Uh, eigenlijk een beetje vergeten worden. Die denken, nou, dat komt wel goed. Maar tegen die tijd is het dan een uh, bejaarde dorp... waar ze niks meer te doen hebben. Ik nee, nee. even hoor. Nee, ik snap, het. ik snap het. Nee, Dat is inderdaad ongelooflijk belangrijk. Kijk, uh, Ik was sowieso heel blij dat er bij de Omgevingsdialoog... Uh, ook een uh, aantal jongeren uh, waren. Het uh, is ja, dus voor ons sowieso natuurlijk uh, belangrijk... om te kijken, naar wanneer doe je je uh, participatie? Wanneer hou je gesprekken? Maar doe dat dan ook op tijdstippen... Uh, waarop jongeren ook in staat zijn om, uh, om deel te nemen. Dat is, uh, dat is belangrijk. Uh, we gaan ook aan de slag met uh, digitale platforms... dat mensen ook op andere manieren uh, hun inbreng uh, kunnen aanleveren. En uh, ja, we zoeken ook nog naar vormen van specifieke participatie... Uh, met, uh, met uh, uh, uh, aparte groepen nog in gesprek. Dus uh, je ja, is helemaal gelijk. Uh, je moet de jongeren... Een, uh, uh, ja, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk, want uiteindelijk uh, 2040... Ja, hun dorp en het moet op hun dorp blijven, ook, ook, ook naar de toekomst toe. Dus uh, ja, we, we hebben aandacht ervoor, proberen op heel veel manieren uh, te doen. En, uh, ja, ja, een aantal is... van die dingen moeten we ook nog gewoon gaan organiseren, zeg ik in alle eerlijkheid. Ja, natuurlijk. Niet alles kan in één keer gebeuren. Het is van ons allemaal. Dus niet alleen Absoluut. van ons ouderen, niet alleen van de jongeren, nee. maar we moeten nee. het samen doen, denk ik. Precies. Precies. En um, in dit kader ook meteen. Bentveld, want als ik over Zandvoort praat... dan zit voor mij Bentveld er eigenlijk automatisch in. Maar die praat ja. eigenlijk over de gemeente Zandvoort. Zeker. Maar je hoort ook wel eens mensen zeggen... ja, Zandvoort en Bentveld... Uh, ja. dat zit in dezelfde omgevingswet, mogen we aannemen. Ja, dat zei ik, ik zei net al... Hè, we zijn ja. de omgevingsvisie voor Zandvoort en Bentveld uh, aan, het, uh, aan het maken. Dat betekent eigenlijk dus dat... Uh, nou ja, dus, uh, voor, voor beide kernen... En, uh, ja, de, die worden meegenomen... Uh, bij het opstellen van de omgevingsvisie. En Het gaat dus over het hele grondgebied van de gemeente Zandvoort... Ja, dus dat betekent, de, hè, bijvoorbeeld qua voorzieningen... zijn die natuurlijk net zo belangrijk voor mensen in Bentveld... en dat ze daar ook ja, kunnen komen als ze het nodig hebben, bijvoorbeeld. Natuurlijk, ja, absoluut. Absoluut, net zo goed als dat je natuurlijk... Nou ja, je Bentveld, maar ook uh, binnen het dorp Zandvoort... Uh, zijn er verschillen natuurlijk uh, tussen Zuid en Nieuw-Noord uh, bijvoorbeeld. Ja, daar spelen toch weer op sommige punten andere dingen. Dus uh, ja, dat, uh, je zorgt er dus voor dat uh, ja, voor alle gebieden uh, in Zandvoort... Dat, datgene wat je, wat je met elkaar uitdenkt... Uh, ja, dat, dat, dat het ook echt past. En moet er dan ook nog een link zijn uh, tussen deze omgevingsvisie en die bijvoorbeeld van onze buurgemeente? Uh... Ja, dat is natuurlijk dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, kijk, uh, Zandvoort is geen eiland. Je bent onderdeel van een, van een groter gebied. Uh, uh, dat betekent dus ook dat wij als gemeente ook afstemmen met onze buren. Uh, met uh, Bloemendaal, met, uh, met Heemsteden, uh, met Haarlem. Dat we ook kijken naar de MRA, wat natuurlijk ook nou, voor de economie en toerisme natuurlijk een, een bijzonder belangrijk achterland is voor zandvoort. Uh, we hebben ook met elkaar een uh, omgevingsagenda gemaakt, anderhalf jaar geleden, dus de gemeentes van zuid kennemerland Eigenlijk ook met het doel om uh, die omgevingsvisies op een goede manier op elkaar uh, af te stemmen. Dus uh, ja, daar houden, we, daar houden we zeker rekening mee. Dat is uh, buitengewoon belangrijk ook. En die, die samenwerking die gaat uh, goed tussen de verschillende uh, gemeenten? Nou, met ik zou gemeente... niet willen beweren dat we ja. 100% er eens zijn. Nee, dat, dat, algemeen is dat, we, dat kan ook helemaal niet en het, dat moet ook niet. Maar over het algemeen vind ik dat een hele goede samenwerking, absoluut. Ja. Ja, ja. absoluut. Ik heb overigens wel eens gehoord dat veel zandwoorders wel denken dat ze op een eiland wonen. ze liggend midden in een natuurgebied met een soort schiereilandverbinding uh, met het achterland. Uh, ja. Waar toeristen ja. overheen komen en mensen op en neer gaan voor werken, Maar daar houdt het ongeveer mee op. Nou, het is hoe je het bekijkt, hè? denk ik. Dat... Ja, dat is niet mijn mening, hoor. Het is uh, nee, dat wat mensen ik. mij wel verteld hebben. Dat snap ik. Dat, uh... Ja, ik, ik, ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel, maar... Kijk, het is natuurlijk meer. Het is, uh, uh, het is ook de woningmarkt. Ja. Het is uh, de bereikbaarheid. Uh, de economie bent natuurlijk op alle mogelijke manieren toch met elkaar verbonden. Uh, voorzieningen. Uh, Zandvoorters die gaan ook in Haarlem bijvoorbeeld naar het theater uh, ja. uh, of naar de filharmonie. Dus we gaan op alle mogelijke manieren uh, uh, uitleggen, ja. denk ik. Uh, dus... Uh, ja, we zijn ja, geen eiland meer. Ab, ik, denk het nee. Niet, nee. ik denk het niet, nee. Oké, okay, nou dat is een mooie conclusie om je af te sluiten. Uh, ja. Bedankt heel erg voor het, uh, voor het interview. Ik vind het een heel erg heel boeiend het. onderwerp. Ik denk dat het leuk is om uh, ook hier regelmatig de luisteraars wat bij te betrekken. Uh, ja, dus ik, uh, ik hoop zeker. tot een volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Graag gedaan. Fijne weekend. Joel.